11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op dit moment is in de Tweede Kamer een debat bezig over het onderzoek naar Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De Kamer stelt kritische vragen aan minister Dekker voor rechtsbescherming over de fouten die gemaakt zijn rond Michael P., die volgens de rapporten te veel vrijheden had. Vlak voor het debat maakte minister Dekker bekend dat niet van 21, zoals hij eerder meldde, maar van 24 risicovolle gedetineerden de vrijheden zijn ingetrokken. Bij Wilnis in de provincie Utrecht is vanochtend het lichaam van een man gevonden. Het is nog niet bekend waardoor hij om het leven is gekomen. Gisteravond werd vlakbij in Meidrecht een vrouw in een huis doodgeschoten. Volgens ooggetuigen liep daarna een gewonde man het huis uit. De politie zegt een mogelijk verband te onderzoeken. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines hadden de richtlijnen van Boeing gevolgd... maar toen dat niet werkte zijn ze daarmee gestopt. Dat schrijft de Wall Street Journal... Vorige week meldde de krant al dat de Boeing 737 MAX 8 kampte met een kapotte sensor... waardoor een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig voortdurend omlaag duwde. Dat bleek ook na de crash met hetzelfde type toestel in oktober. Daarna gaf Boeing richtlijnen uit voor piloten, maar die bleken niet te hebben gewerkt. Shell stapt als eerste grote energiebedrijf uit de invloedrijke Amerikaanse olielobbyorganisatie AFPM... Shell vindt dat de klimaatambities van de lobbyclub niet ver genoeg gaan. Bij AFBM zitten grote oliemaatschappijen als Exxon, Total en BP. Volgens de activistische Shell-aandeelhouder Follow This... heeft Shell de meest groene beloftes van de grote maatschappijen... maar moeten die nog wel in daden worden omgezet. Het weer vooral in de oostelijke helft van het land bewolkt... en kans op lichte regen. Later vandaag ook in het westen kans op buien. Het wordt vanmiddag een graad of 10.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 are all so cynical. We're abused to keep the baby Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zfm. Ik feeling, ik ben feeling ik ben fier, ik ben fier, ik ben fier, ik I've been ik ben been, been ik like but there's no way out. I...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 There's nothing but a quick solution I'm back to such a healthy problem Building evolution some Chances But my cousin tried reefer for the very first time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 Still, that's why I want you so